De vader van de tweeling is boomlang en indrukwekkend in zijn politieuniform. In Burger gaat hij liever niet. Hij haat zijn twee nette pakken. Het zwarte noemt hij daarom spottend kraai, het donkerblauwe met krijtstreep ekster. Gewend dat zijn vrouw beslist, staat hij op zondagmorgen voor kerktijd boven in het trapgat met Twee hangertjes en roept naar haar. Kraai of Ekster. Het dorp ligt aan het spoor. En vlak bij de zee. Aan de kim oprijzend een eiland met hotels. Dat is Duitsland. Duitsland, bij helder weer zichtbaar, maar toch ver weg. Veel dorpelingen dragen een achternaam die eindigt op Stra. En ga en ma. Protestant, katholiek, joods, ongelovig. Ze zijn er van alle gezinten. Zo heb je in het dorp niet-Joodse broekema's en Joodse. Het dorp is klein, maar kent een keur aan kruideniers. Bakkers, slagers, ze maken lange dagen. Staan in hun winkel. Doorkruisen de uitgestrekte polders voor bestellingen. De laatste tijd zwelt de stroom kooplieden aan. Vreemdelingen die vertellen van gekalkte leuzen en laarzen... en versplinterd glas en schootshaft en wachttorens. Dan weet iedereen weer... dat is daar, bij ons is het goed. Alles op orde. De vuilnisman die wekelijks zijn ronde doet en de tonnen leegt op de belt de spaarbank, het gemeentehuis en het bloeiende verenigingsleven. De fanfare bijvoorbeeld. Je kunt er al jong terecht. Neem die parmantige trommelaar. De oudere muzikanten noemen hem vertederd het kleine baasje. Na de repetitie gaat hij direct naar huis... terwijl de ouderen blijven plakken voor koffie en bier... Bij stakingen of in de raadzaal staan ze elkaar geregeld naar het leven... maar hier zitten ze in kameraadschap bijeen. De kleermaker van het dorp speelt saxofoon en moet er hard voor studeren. Stilzwijgend is hij jaloers op zijn populaire medemuzikant. Die heet Benjamin Broekema. Blaast als de beste... Slager van beroep schrijft hij liever dan dat hij achter zijn hakblok staat. Schetsen voor het socialistische dagblad, radiopraatjes... zijn toneelstukken in de taal van de streek... worden door de hele provincie gespeeld. Het dorp is trots op hem. Als Benjamin op zijn slagersfiets langs koren of koolzaad gaat... kun je erop wachten dat hij iets noteert in zijn bestelboekje. Nee, ik hou niet van die bedompte stadslucht... de hoge huizen en de benauwde tuintjes. Geef mij onze klei maar... waar de boerenwagens rammelen en men zichzelf is. Rook vult het repetitielokaal. Vanavond trakteert Benjamin op sigaren. Hij is net getrouwd met Sarah in het stadje vlakbij, in de synagoge met het blauwe plafond... en als met losse hand gestrooid wat gouden sterren. Hun huwelijk wordt gezegend met twee meisjes... Reina en Rachelina, die Lineke wordt genoemd. De slager Benjamin Broekema en de boomlange politieman worden buren tot grote vreugde van de dochters van de politieman, de tweeling. Dol zijn die op de meisjes Broekema. Mogen met ze uitwandelen over de wierden. Met Reina aan de hand en Lieneke in de kinderwagen... speelt de tweeling dat het hun zusjes zijn. Achter hun huizen staat de kleuterschool. Reina Broekema is bijna zover. Knippen en plakken en kleien, matjes vlechten, zingen in de kring. Ze kan niet wachten. De winter van 1940 lijkt magistraler dan ooit tevoren. Mannen worden weer jongens en geven zichzelf ijsvrij. Nog één keer, want de dooi hangt in de lucht. Ze schuiven de kranten met onheilsberichten als isolatie onder hun trui... En weg zijn ze. Ze hebben gereden en hun zorgen vergeten. Het voorjaar van 1940. De kleermaker woont nog bij zijn ouders. Hij zit die dag in mei... in het atelier op tafel. Jawel, in kleermakers zit. Bezig aan een kostuum... van tijdloze snit. Want wat hij maakt... kan een leven lang mee. Zijn moeder... Struikelend over haar slippers brengt buiten adem het bericht. Daar zul je ze hebben. Op brullende motoren nemen de soldaten de wierde en gaan door naar het volgende dorp. Ze blijven weg, voor wie zich dat wil verbeelden. Maar s'avonds bekent Benjamin bij De Haag... tegenover zijn buurman, de politieman. Ik heb alle dagen... Buikpijn. De maatregelen volgen elkaar sluipend op De kleine Reina Broekema, net begonnen, moet van de kleuterschool Hoort voortaan in de achtertuin haar klasgenootjes spelen op het plein Benjamin moet zijn winkel sluiten In juli 1942 komt de oproep Benjamin moet zich melden met een andere jonge vader van verderop uit de straat. Een fanfarelid doet Benjamin een voorstel. Hij wil hem verbergen, maar heeft in zijn huisje slechts plaats voor één. Nee, weet Benjamin, als ik onderduik, breng ik mijn gezin in gevaar. De avond voor hun vertrek nemen beide mannen afscheid van het dorp. Ze hebben een lijst ontvangen met wat meen mag naar het werkkamp in het oosten. Dat moet in een rugzak of een koffer. Een koffer, wie heeft die nou? Die heb je nodig voor zoiets onzinnigs als een vakantie. Een dorpsgenoot leent ze een koffer die hij gebruikte toen hij nog zonder baan zat en met textiel langs de deuren ging. Hij zegt, ik krijg hem later wel weer terug, hè? De bestemming ligt in Drenthe, in de volgende provincie. Barakken, prikkeldraad, bewaking door SS en Marichousset... In Westerbork treft Benjamin een bekende, een dorpsgenoot. Die zegt, jij hier? Het is de mantige trommelaar uit de fanfare. Het kleine baasje heeft werk gevonden bij de Marouchousé. In november 1942 komt de oproep voor de laatste vrouwen en kinderen. De politievrouw? helpt haar buurvrouw Sarah Broekema met pakken. Laat Reina en Lieneke dan hier, dringt ze aan. Nee, zegt Sarah, we moeten bij elkaar blijven. Straks zien we mijn man weer. De vrouwen maken van overgordijnen broeken voor de meisjes... want Sarah zegt, als het daar nou eens heel koud is... ook de kleermaker helpt... Van de stugge dikke stof van het tafelkleed naait hij capuchons en rugzakken van wat overblijft. De volgende dag mag de tweeling spijbelen van school om de dorpsgenoten uitgeleiden te doen. Ze lopen met z'n allen de straat uit, de bocht om, naar het station. De trein nadert, met mannen in uniform. De kinderen gaan als eerste naar binnen, klauteren op de treeplank. Achter het raam verschijnt het opgetogen gezichtje van Lieneke Broekema. Haar krullen dansen, mee met de trein. Dat gebeurt een dorpskind niet zo vaak. Enkele weken later rijdt een vrachtauto de Wierde op... en doet de verlaten huizen aan. Keurig wordt opgelaten wat eerder van gemeentewegen werd genoteerd. Toonbank... Ronde tafel, boekenrek, kinderbed met matras. De inventaris, tenminste wat er nog van over is. Want voor de ambtenaar langs ging... werden zegels verbroken en zijn bezittingen geroofd. Al is het oorlog, de vuilnisman legt nog altijd de tonnen op de belt. Daar struinen geregeld kinderen rond. Tussen de rommel treft een jongetje een rol... Het perkament is besmeurd. Hij neemt de rol mee naar huis, zal hem daar bewaren... en vele jaren later kunnen lezen wat er staat. Het boek Esther, in de dagen van Ahasveros. Een echtpaar van in de negentig mag blijven, denkt het dorp. Maar in het voorjaar van 1943 moeten ook zij weg... De politieman, de vader van de tweeling, krijgt opdracht te assisteren. Hij heeft steeds geweigerd en doet dat nu weer. De ziegerheidsdienst ontbiedt hem op het gevreesde hoofdkwartier aan de markt in de stad. Vandaar smokkelt hij nog een bericht naar huis. Mocht ik jullie hier op aarde niet meer zien, dan hoop ik jullie in de hemel weer te ontmoeten. Hij verdwijnt naar een kamp. Eerst Ommen, dan Amersfoort. Weet op transport naar Duitsland te ontkomen. Duikt onder en haalt ter nood de bevrijding. Zijn dochters. De tweeling van de politieman. Ze zijn nu 81. Als ze elkaar spreken gaat het vaak over de oorlog. Over hun buren. Benjamin, Sarah, Reina, Lineke de anderen, al hun Joodse dorpsgenoten... 22 mannen, vrouwen en kinderen... vermoord in Mauthausen, Sobibor, Auschwitz. Laatst nog... Laatst nog belde ik een van de dochters van de politieman... om te vertellen van een mail die ik ontving. Over een man en een vrouw die onlangs Auschwitz wilden bezoeken... maar te laat gearriveerd de nacht doorbrachten in een hotel tegenover het kamp. In hun kamer openden ze een kast. Daar wiegde een hanger met opdruk. In zwarte letters een Nederlandse naam en plaats. Later zoeken ze het uit. Het blijkt een kledinghanger van de kleermaker van het dorp op de Wierde... De Dam. Ik zie mezelf weer staan. Die avond. Met dat kleine bosje freesia's. Klein meisje met een moeder die zwijgt. Na alles wat ik hoorde en las... begrijp ik zoveel beter het waarom. Er speelde van alles door mijn moeders hoofd. Verdriet om een dappere broer. Maar ook om de grote risico's die hij nam. Rauw om hen die hij met zijn verzetsgroep niet kon redden. Woede om naoorlogs onbegrip. Het elektriciteitsbedrijf dat mijn grootouders in rekening bracht... wat de bezetter in hun huis verbruikte. Mijn opa's vergeefse protest. Wij waren gevlucht. Onze zoon is gefusilleerd. Ik ben weer even acht. Ach ja... Zo ging het. Ik treuzel bij het monument, want wil bij de laatsten horen. Dult geen andere boeketten op de freesia's voor mijn oom. Nu praat mijn moeder weer. Kom, straks missen we onze trein. Gespeelde nuchterheid, zoals altijd op 4 mei. Ze streelt even mijn haren, trekt me naar zich toe... Neemt me bij de hand. We zetten er samen de pas in. Mijn rinkelarmband tinkelt zachtjes mee. Paulien Broekema met een passage uit haar boek Benjamin een verzwegen dood. Dan is het nu weer tijd voor het jeugdkoor met een nieuwe compositie van Eriks Esenvalds. Fem kan Zegela vindt een Zweeds volksliedje, tenminste een bewerking daarvan. het Nationaal Jeugdkoor onder leiding van Wilma ten Wolde. Zijn we bijna aan het eind van deze herdenkingsdienst. Er wordt een overdenking in het onze vader uitgesproken... door hoofd Augustinus Moesemier. Augustinus van Hippo, een kerkvader uit de vierde eeuw... zei over vrijheid het volgende... Heb lief en doe wat je wilt. Ware liefde is jezelf geven... en ware liefde wil altijd het goede voor de ander... En als je dat nou maar scherp in het oog houdt... dan kun je verder doen wat je wilt. Wij denken vanavond aan onze voorbeelden. Aan hen die het leven van anderen belangrijker vonden dan hun eigen leven. En we denken ook aan de ontelbare die het slachtoffer werden van mensen die zichzelf meer waard achten dan de ander. Ik zal u voorgaan in gebed... wetend dat tegelijkertijd op vele plekken in ons land... mensen op allerlei manieren troost en bemoediging zoeken. In gedachten zijn we ook bij hen... die hier vanwege de Shabbat niet aanwezig kunnen zijn. Laten we het nu... Stilmaken in ons hart. En bidden tot de God die al onze namen geschreven heeft in de palm van zijn hand. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden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 En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze herdinklijke De ceremoniemeester Erik Beurmeister... verzoekt de aanwezigen nog even te blijven... totdat koning en koningin de kerk hebben verlaten. Dat gaan ze op dit moment doen. Niet aanwezig vanavond mochten zich dat nogal vragen. Prinses Beatrix, zij is niet bij deze herdenkingsbijeenkomst... zoals ze dat de afgelopen 33 jaar heeft gedaan. Ook niet straks bij het monument op de Dam. Ze zal wel morgenavond aanwezig zijn bij het concert... ter afsluiting van Bevrijdingsdag aan de Amstel. En zal ook meevaren in de boot van de havenbeheer... waarin ook koning en koningin zullen vertrekken. De herdenkingsbijeenkomst hier zit erop... Um, om vijf voor acht, dan gaat het verder op en rond de Dam... bij het paleis op de Dam en dan melden wij ons weer. Um, dan zult u ook hier op Radio 1 getuige zijn van de twee minuten stilte om acht uur. Menno Reemeyer vanuit de Nieuwe Kerk en hij gaat dus naar de Dam. Op deze vierde mei worden niet alleen Nederlandse doden herdacht. In de Utrechtse gemeente Werkhoven komen vanavond mensen samen... bij het monument voor een gesneuvelde vlieger. Rizie Deleuze was als vrijwilliger in dienst gegaan bij de RAF. De Nederlandse Yvonne van der Brink die ontfermde zich als jong meisje over hem. Jeroen Wielaert ging samen met haar naar het monument. Hij vloog in een Hawker Tempest 5. En daarin is hij neergekomen vlakbij kasteel Beverweert... ter hoogte van Werkhoven. Yvonne van der Brink. Ja. Rizie Deleuze. Boven Duitsland is hij al aangeschoten en zijn basis was in Volkel bij Brabant. En hij heeft waarschijnlijk geprobeerd om hier uh, midden in de weilanden uh, te landen. Maar dat is hem helaas vertaald uh, geworden op die dag. Is Daar in de verte, in de verte staan, de verte staan nog een, hoge een, bomen. Precies, een, een partij hoge bomen. Daar heeft hij als eerste de toppen geraakt. En we staan hier op een onverhard uh, fietspad, wandelpad. Aan beide zijden uh, een laan met uh, bomen. En hier zie je dus inderdaad dan ook dat aan beide kanten ja, de bomen eigenlijk uh, veel jonger zijn. Aan één kant hebben ze hem helaas weggehaald. Maar daar hebben ze later uh, twee jongere bomen bij geplant. Daar is hij dwars doorheen uh, gekomen waar het monument staat. Uh, daar heeft hij als het goed is als eerste de grond uh, geraakt met zijn vliegtuig. En verderop is hij dan in de weilanden terechtgekomen. En uh, blijkbaar toch zelf uit het vliegtuig uh, weten te kruipen. Want getuigen, jonge lui, hebben hem hier bij deze boom gevonden... met zijn rug tegen de boom. Hij leefde nog wel, hebben de getuigen tegen mij verteld. Ze hebben nog iets gehoord, want hij heeft nog iets gezegd. Alleen dat was voor hun niet te verstaan. En daarna is hij overleden, op 22-jarige leeftijd. Mevrouw van het Kasteel maakte zich zorgen. Het was op een zondagmorgen en zij zat in de kerk. En zij dacht dat haar kasteel gebombardeerd werd... En dus ze is de kerk uitgegaan en bij het kasteel was helemaal niets aan de hand. En ze heeft dan inderdaad, hier is ze met een aantal Duitsers, want ze had ook Duitsers in het kasteel. En is ze hier naar deze plek gegaan en zag dus daar ook het vliegtuig en regie tegen de boom aan. Ze heeft mij verteld dat hij in haar armen is overleden. Maar getuigen hebben mij verteld dat dat dus niet klopt, omdat hij dus al overleden was. In Werkhoven is hij dan eerst begraven geweest eerst ongeïdentificeerd, want men wist niet wie die was. Uh, zijn papieren waren allemaal weg. Dat hebben blijkbaar de Duitsers uh, meteen vernietigd. Um, toen Een half jaar nadat het uh, vliegtuig hier neergestort is... Uh, kregen zijn ouders te horen dat er zo'n soort type vliegtuig... waarin hij vloog, uh, hier in uh, regio Utrecht is neergestort. Dus ze hebben aanplakbiljetten opgehangen hier in de regio. En de gavin herkende de foto van de regie... En die heeft toen het contact gelegd. En zodoende hebben ze hem geïdentificeerd begraven... door middel van een tandartskaart. En weer veel later hebben ze hem naar België gehaald. De familie wilde hem graag dichterbij. De familie woont in Frankrijk. Maar van origine komen ze uit België. Dus hij ligt nu echt begraven op een gemengde begraafplaats... in Ereveld voor militairen. En daar ligt hij dus, in EVR. Bij Brussel is dat. Dit is heel bijzonder. Yvonne van den Brink heeft zich al als tienjarig meisje ontfermd over Regie de Leuze. Ja, Waarom? Dat klopt. Uh, nou, mijn zus kwam thuis met een verhaal. Uh, er staat een uh, graf midden in de weilanden. En zo nieuwsgierig als ik ben, wilde ik dat zelf ook zien. Dus ik heb uh, fotocamera van mijn vader gevraagd, en ik ben op mijn fietsje gestapt. En ik ben hier naartoe gefietst. En uh, ik heb een foto gemaakt en die plek die intrigeerde me zo... dat ik graag wilde weten wie ligt hier begraven. Wat is er gebeurd op die dag? En zijn er nog nabestaanden? Achteraf heb ik zoiets van, jemig mag een kind van tien. Uh. wat ben je dan met je gedachten? Uh, maar ja, goed, het zal ongetwijfeld die nieuw nieuwsgierigheid zijn geweest. Dus ik ben naar het gemeentehuis gegaan van Driebergen... want ik woonde zelf in Driebergen. En uh, die vertelde mij van, nee, we hebben helemaal niks, geen informatie. Dat bleek wel zo te zijn, maar die hebben ongetwijfeld gedacht... van, moet zo'n kind van tien met die info? Dus uh, we zeggen gewoon dat er niks is. Ik heb uh, contact opgenomen met de oud-historicus van Driebergen, meneer Harsing. Sigaartje meegenomen van mijn vader. En uh, die wist het zich nog heel goed te herinneren... dat dat vliegtuig boven Driebergen met een zwaar uh, ronkende motor uh, boven Driebergen aankwam. En die heeft me eigenlijk de eerste informatie gegeven... en uh, allerlei instanties aangeschreven... En dan zijn we inmiddels alweer drie jaar en drie maanden verder. En toen heeft de meneer van de krant, van de Driebergse Courant, de Courant, heeft een stuk geschreven met alle gegevens die ik toen al had. En aanleiding van dat stuk wat in de krant is gekomen... kreeg ik allerlei reacties. Joh, je moet bij het gemeentehuis zijn, daar hebben ze allemaal informatie. Met ook de gegevens van de familie. Maar ja, wat doe je op dat punt? Ga je dan schrijven, meteen het contact leggen? Hoe reageert de familie? Je weet het niet... Uh, dus ik heb eigenlijk uh, eerst een brief geschreven aan uh, de uh, neef van uh, mevrouw De Leuze. En die was uh, commissaris van de koning van België. En die heeft meteen heel goed gereageerd en zou het overbrengen aan zijn zus was het trouwens. Aan zijn zus. En uh, nou toen kreeg ik al vrij snel daarna meteen een reactie. En uh, ze wilde graag het uh, contact uh, met uh, mij houden en hebben... En uh, ja, ze was zo verrast en ook geëmotioneerd over het feit dat er een klein meisje hier in Nederland zich, uh, ja, zich bekommert over het monument uh, van haar zoon. Is ze hier geweest? Ze is inderdaad hier geweest. Um, ze is um, eigenlijk vrij snel daarna is ze bij mij op bezoek uh, gekomen. En um, ja, het was voor haar dan uh, eigenlijk de eerste keer nadat ze hier geweest is, toen hij is overleden. Uh, toen zijn we hier geweest en dat was vrij emotioneel. Uh, voor haar en ja, het, het was gewoon zo mooi, en ik weet nog uh, me te herinneren dat ze zei: Van uh, hij, uh, hij was mijn jongen, maar hij is ook een beetje jouw jongen. En uh, ik heb tegen haar gezegd: uh, Zolang als het in mijn uh, mogelijkheid is, uh, blijf ik voor het monument zorgen. En uh, nou, dat doe ik nog steeds. Jongen van Adel, was het de familie die uh, ja, die wonen in Frankrijk. Wij zijn ook bij hun op bezoek geweest, bij zijn moeder. En uh, ja, die wonen in een kasteel. Dus uh, ja, het is echt heel indrukwekkend. En het kasteel is nog steeds in de familie. En daar zijn we een tijd geleden geweest. En hebben wij in de slaapkamer van zijn moeder uh, een paar nachten mogen doorbrengen. Dus dat was heel uh, indrukwekkend. Ja. Moeder is heel oud geworden. Ja, moeder is heel oud geworden. Heeft de leeftijd van 98 uh, weten te bereiken. Helaas, uh, haar dochter uh, is uh, nog eerder dan haar uh, uh, gegaan. Uh, die is helaas uh, verongelukt. Dus ja, dat heeft best wel. Uh, het vrouwtje heeft behoorlijk wat uh, meegemaakt. Het is nu al 30 jaar dat u ja. leeft met die man die u nooit heeft gekend. Nee, dat klopt, ja. ja het is inmiddels al meer dan 30 jaar. En uh, ja, in zo'n leeftijd uh, als tiener, uh, ja, dan heb je natuurlijk een idool. Uh, in mijn tijd was het toen inderdaad crisis. John Travolta was het helemaal. Uh, maar op het moment dat ik inderdaad een foto heb ontvangen van zijn moeder. Uh, ...was ik gewoon echt uh, zo verliefd op hem. En ja, dit was gewoon mijn vriendje. Maar ja, ik wist natuurlijk wel dat het uh, een onbereikbare liefde was. Maar nog wel een vitrine thuis. Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad een vitrine thuis... ...met wat uh, ja, uh, uh, aandenken uh, over uh, Regie. Uh, foto van het squadron wat ik toen heb gekregen. Foto van hemzelf natuurlijk. Een, uh, een zilveren bord met het familiewapen uh, erop. Een stukje uniform van hem, wrakstukken wat hier in de weilanden is gevonden. En ja dat staat bij mij thuis in een klein museum. <laughs> en het monument waar we daar staan, een stenen monument, met het kruis van de ROF, is alweer het vierde. Uh, in eerste instantie heeft er een houten kruis gestaan. En toen hebben ze dat uh, vervangen door een stenen kruis in hetzelfde model als wat er nu staat... Uh, dat is later weer vervangen door een, echt, een, een kruis met een wit-marmeren voorplaat. Helaas heeft de, de toenmalige maker van het monument heeft zijn naam verkeerd in het monument gemaakt. Daar stond Regis De met een tussenvoegsel en dan Leuze. Uh, maar het is dus Regis De Leuze als één naam. En er was ook op geschoten en er waren hakenkruisen op gekrast. En ja, het werd gewoon heel slecht. En toen heb ik eigenlijk samen met de moeder hebben wij inderdaad besloten om een nieuw monument te plaatsen. Helemaal op kosten van zijn moeder. En wij hebben hem laten maken. En ja, dit is eigenlijk het resultaat geworden. En zij wilde ook expres of per se wilde zij een tekst erbij geplaatst hebben. En dat is per ardua ad astra, Latijnse tekst. En dat betekent letterlijk door volharding naar de sterren. Neergekomen dan in dat weiland bij Werkhoven op 25 februari 1945. Ja, klopt. Vlak voor het eind van de oorlog. Ja, inderdaad. Heel vlak voor. En dan denk je van ja, waarom? Maar goed, uh, het gebeurde natuurlijk in die tijd. Uh, 22 jaar was hij maar. En het was ook nog niet eens zijn dag om te vliegen. Uh, hij heeft de, de dienst dadelijk overgenomen van een van zijn uh, collega-piloten. En uh, ja, helaas is hem fataal geworden. Um, ik heb uh, nu ook contact met een historisch museum uh, vliegtuigmuseum Seppen, en die komen ieder jaar op 4 mei uh, twee minuten over acht komen ze een flyby uh, hier doen, en dan staan we hier met uh, heel veel mensen. Nou, ik schat zo uh, tussen de 200-300 mensen. Gewoon het feit dat het nog leeft en dat mensen hier komen om te herdenken op, op sowieso deze mooie plek, en uh, ja, dat doet mij goed. Ik ben inmiddels uh, al wat jaren getrouwd. En uh, samen met mijn man uh, doen we ook uh, veel voor het monument. Maar het is, het is niet zo dat ik iedere dag aan hem denk. Maar vergeten doe ik hem niet, nee. <lacht> Reportage vanuit de Werkhoven, gemaakt door Jeroen Wielaert. In Vorden is de herdenkingsdienst in de kerk nog aan de gang. Daar is Joris van de Kerkhof. Joris, komt dat thema Duitse soldaten herdenken of niet... op een of andere manier nog aan de orde? Komt op heel veel verschillende manieren aan de orde in de dienst, Bert. In de dorpskerk van Vorden. Um, laten we eerst even luisteren. Dit is het Vorders mannenkoor. Um, uh, die uh, zingen nu nadat een ook ecumenisch uh, onze vader uh, is gebeden. Uh, daar komt in ieder geval het samenwerken en het samen doen in, aan de orde. En ook in de toespraak van de voorzitter van de, van, uh, van de plaatselijke raad van kerken kwam het aan de orde. Een herdenking als deze biedt dan tevens gelegenheid ons te bezinnen op wat vriend en vijand bindt. Laten we niet vergeten dat haat blijven koesteren de snelste manier is om weer naar de wapens te grijpen. Allen die betrokken zijn bij de voorbereiding bij deze van deze herdenkingsdienst zijn ervan overtuigd dat de dialoog het zal moeten winnen van een confrontatie. Die dialoog, daar gaat het om. Die dialoog waar ook de dominee het over had. En die dialoog die je met jezelf kunt voeren... als je stem niet het op dit moment aan het begeven is. Neem me niet kwalijk daarvoor. Maar de dominee sprak ook over die dialoog. Je moest wel iets beter luisteren wanneer hij het aan de orde stelde. Maar je kunt, als het over dit soort zaken gaat... kun je er alles in horen. Een dialoog. Wij zijn hier bij elkaar in de kerk om te herdenken. We leven naar de viering van morgen toe... in het besef dat herdenken niet vrijblijvend is. Heel toepasselijk is dit jaar het thema... Vrijheid spreek je af. En uh, vanuit dat thema uh, spreekt de dominee... het uh, ongeveer 200 mensen in de kerk toe uh, in Vorden. En gaat dan uiteindelijk putten uit de brieven van apostel Paulus...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 Dominee Brandenburg van de Protestantse Kerk in, in Vorden. Uh, de dienst duurt hier nog een uh, minuut of tien. Dan gaan de mensen met de auto naar het kerkhof. En dat is de plek waar het dan toch allemaal om gaat. Daar wordt een uh, herdenking uitgesproken door een. Engelse zoon van een, een van de gevallenen. En daar kunnen na afloop van de herdenking... na afloop van de twee minuten stilte... en na afloop van uh, nog uh, drie liederen van uh, het Vorders-Mannenkoor... Uh, het het Vorders kunnen mensen langs alle graven lopen. Dus ook langs de graven van de Duitsers uh, die er zijn. Officiële mensen van de gemeente en uh, van, de, van de kerk zullen dat niet doen. Maar uh, het comité uh, die het organiseert roept anderen wel op om daar langs te lopen. Voor de 4 mei, Joris van de Kerkhof, de dag vandaag... kan om diverse redenen een beladen dag zijn. Soms weten de kinderen niet precies wat vader of moeder deed tijdens de oorlogsjaren. Of de kleinkinderen dachten dat opa of oma bij het verzet zat... en daarom op 4 mei zo stil is. Totdat een weggestopte doos op zolder een gruwelijke waarheid onthult. Grootvader zat bij de NSB en collaboreerde met de bezetter... Daarover kwam Bettina Drion op 28-jarige leeftijd. Ze achterhaalde de naakte waarheid en speurde in het Nationaal Archief. Speurtocht leidde tot het boek Scherven dat afgelopen maart verscheen. Verslaggever Mayno Remmers sprak met schrijfster Bettina Drion. Onder meer over de wens om op 4 mei ook aandacht te vragen... voor de nakomelingen van die foute ouders. In de bossen bij Vught ligt het Nationaal Monument Kamp Vught. Met daarnaast de voormalige schietbaan van het kamp. De Fusiadeplaats. Op het gedenkteken staan de namen van 329 mannen die hier zijn doodgeschoten. Voornamelijk verzetsmensen. Drie namen staan er niet op. Het zijn de namen van drie collaborateurs. NSB'ers die na de bevrijding werden opgepakt. En daar werden doodgeschoten. Ik ben de kleindochter van een van de drie. En lang... Heb ik niets geweten van wat uh, mijn grootvader gedaan heeft in de oorlog. Uiteindelijk ben ik daar op een 28e achter gekomen. Hij blijkt te zijn gefusieerd uh, als landverrader hier uh, op de fusiade plaats in Vught. Kleindochter Bettina Driom, ze stuit op een verborgen gehouden familiegeheim waarvan langzaam maar zeker de schokkende waarheid boven water komt. Vooral omdat ik zelf dacht dat ik altijd aan de goede kant van de oorlog stond. Mijn, uh, de naam van mijn grootvader en dus ook mijn meisjesnaam is namelijk Joods. Dus ja, dan heb je een bepaald beeld van de NSB'ers. En als je er dan komt, dan is dat uh, schok groot. Drion gaat speuren in archieven en leest brieven. Grootvader was bij de NSB en maakte voor de Duitse geheime dienst... verslagen over hoe onder de Nederlandse bevolking werd gedacht over de bezetter. Ook reisde hij naar het zuiden van het land... om de stellingen van Canadezen in kaart te brengen. Tijdens de oorlogsjaren werkte hij bij het bevolkingsregister van Amsterdam. Het is de vraag of hij destijds collega's heeft verraden... die zich hadden aangesloten bij het verzet. Dat is ook niet de reden geweest uh, waarom hij is gefusilleerd. Um, dat is iets wat ik later tegenkwam in een boekje. Kan ook niet uh, me meer onderzocht worden. Uh, omdat hij nou eenmaal dood is. Maar um, de reden dat hij is uh, gefuseerd, Hij was een van de eerste opgepakten in uh, september of in oktober 1944. En ik denk dat uh, hij en, en de twee anderen die uiteindelijk ter dood zijn uh, uh, veroordeeld... als een voorbeeld zijn gesteld van hoe... Uh, ja met landverraders moet worden omgegaan. En ik begrijp dat overigens wel, hoor. Ik snap ook, er dat, dat was natuurlijk zoveel pijn. En ja, als je dan uh, drie fouten in, je, in, in, je, in, uh, in hun kraag kan vatten... dat je dan ook meteen, uh, ja... Ik, ik, ik kan het me van de andere kant ook wel weer voorstellen. Naar aanleiding van de geschiedenis van haar grootvader... schrijft Bettina Drion een roman, Porselein. Maar het vaak raadselachtige verleden van foute ouders blijft haar bezighouden. Ze besluit op zoek te gaan naar lotgenoten... die ze wil interviewen voor een tweede boek. Dat blijkt een lastige zaak. De mensen, ze, ze wilden wel praten, maar ze hadden tegelijkertijd heel erg... Uh, waren ze bang uh, dat het uit zou komen dat zij dat zouden zijn. En ja, dan hadden ze geen leven meer voor hun gevoel. Van ja, als de buren dit weten of, of de, de mensen in het... Het bejaardenhuis waar mijn ouders wonen, dat, dat mag niet. Dus... Nu na 70 jaar nog? Ja, dat is uh, het gevolg van dat, dat zwijgen. In haar pas uitgekomen boek Scherven... staan uiteindelijk de verhalen van vier gesprekspartners. Waaronder het verhaal van Grimbert Rost van Tonningen... de zoon van de bekende NSB-voorman. Na de oorlog kwam zijn moeder nog regelmatig in het nieuws... als de Zwarte Weduwe. De andere drie wilden hun familieverhaal alleen vertellen onder een andere naam. Zoals Christian Verhulst, die vertelt over zijn ouders... die een delicatessenzaak hadden in Den Haag. In de jaren 60 hoort hij tot zijn ontsteltenis... dat zijn vader een jaar voor de Duitsers had gewerkt om wat bij te verdienen. Ondertussen wist Christian nog steeds niet wat zijn vader nou precies had gedaan. Dit zou nog tot 2001 duren... Toen werden de dossiers van collaborateurs... en vermeende collaborateurs overgebracht naar het Nationaal Archief... waar de drempel om ze in te zien lager werd. Voor het eerst zou hij worden geconfronteerd met de feiten. In de leeszaal lag het dossier klaar... Zijn vader bleek van maart 1942 tot februari 1943 te hebben gewerkt bij een van de Belgische vestigingen van het Nationaal Socialistische Kraftvaarkorps, het NSKK, een paramilitair onderdeel van de partij van Hitler. Hij bleek deze keuze inderdaad om economische redenen te hebben gemaakt. De winkel, die hij van zijn broer had overgenomen, leverde geen inkomen op... waarna hem, via diezelfde broer, een administratieve functie... bij het NSKK in het vooruitzicht was gesteld. Toen bleek dat zijn werkzaamheden zeker niet administratief waren... hij moest voertuigen wassen en werd ingeschakeld bij het vervoer door de weermacht... zou hij hebben geprobeerd de arbeidsovereenkomst te verbreken. Hij werd echter gedwongen om het hele jaar contract uit te dienen. De zwijgende oma, de verborgen doos met brieven... en de harde feit in het Nationaal Archief. De geheimzinnigheid, de schaamte uiteindelijk. Zoals bij Annie Daatselaar die ook in het boek aan het woord komt. Het lukte me niet om mijn vaders fouten verleden... los te zien van mijn eigen leven. Als ik iets zag of las over het aangeven van joden of over verraders... vroeg ik me meteen af voor wat voor zaken mijn vader verantwoordelijk was geweest... En omdat ik dat niet wist, ging mijn verbeelding alle kanten op. Ik voelde me geïsoleerd. Omdat mijn hele familie fout was geweest, vroeg ik me soms af... ben ik zelf nou goed of fout? Ik was bang dat ik misschien foute genen had. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei meent dat tijdens de dodenherdenking geen Duitse soldaten en foute Nederlanders moeten worden herdacht. Het comité zegt dat het van vorig jaar heeft geleerd. Want toen ontstond veel commotie over het plan... om op de Dam een 15-jarige scholier een gedicht voor te laten lezen... over zijn oud-oom die bij de Waffen-SS had gediend. En er was de kwestie in Vorden... waar de burgemeester vorig jaar niet langs de graven van omgekomen Duitsers mocht lopen. Voor de nazaten van Duitsers en landverraders lijkt nog geen ruimte. En dat betreurt Bettine Drion. Kijk, Herdenken is natuurlijk altijd stilstaan bij het lot van de slachtoffers. Maar ik denk dat je uit moet kijken... met uh, een, een duidelijke scheidslijn te maken tussen slachtoffers en daders. Is een kind die zijn ouders heeft verloren... Uh, uh, of, of, of die een, een vader heeft gehad in het verzet die hij is verloren... is dat kind een groter slachtoffer dan het kind die zijn ouders heeft verloren, die aan de kant stonden. Ik bedoel, het, het, in beide gevallen is het een kind zonder ouders. En uh, daar moet je ook over nadenken van... houden we het echt alleen maar bij, bij de ene kant? Uh, ik zou veel liever spreken van oorlogsgetroffenen. Toch is het aan de andere kant moeilijk, hè? Kan ik me voorstellen, mensen die in, die in het verzet hebben gezeten... of Joodse mensen, wiens ouders of halve familie uh, is omgekomen... Ja, dat die hier toch moeite mee hebben. Ja, dat snap ik. ik. Ik snap ook dat het heel lang zo is gegaan zoals het nu gaat. Dat zo en zo. Maar, maar 70 ook, jaar, dan ja, is het tijd. Is, om... Precies, we zijn denk ik nu toch wel op een kantelpunt beland. Uh, waarin we moeten denken van ja, um, hoe, hoe willen wij dat onze volgende generaties kijken naar dat herdenken? Moeten we zo door blijven gaan? Mm. Zuiver statistisch groeit de groep van nabestaanden van ouders... die aan de verkeerde kant stonden. Nou ja, Als je ervan uitgaat dat er bijna 500.000 dossiers... in het Nationaal Archief uh, liggen van fouten Nederlanders... stel dat die allemaal twee kinderen hadden en die nog eens twee kleinkinderen... Nou, dan, dan, dan zit je zo op, uh, nou, anderhalf miljoen uh, is op zijn minst. Dat is 10% van de bevolking. Van de huidige generatie? Ja, dus 1 op de 10 mensen heeft een fout, uh, fout, fout uh, voorouder. Ja, waar misschien helemaal niets over bekend is. Waar niets over bekend is. En waarschijnlijk weet diegene dat zelf ook niet. Of. of uh, ja. Hmm. Je moet in ieder geval tonen wat de omstandigheden waren waarin een foute man of een man besloot tot foute keuzes. Er is een verschil tussen intentie en effect. Dat denk ik. Ik denk dat, je, dat we die kant op moeten gaan met de dode herdenking, Dus en brede trekken en inzicht bieden in die foute kant. Wat was die foute kant? En was die wel zo fout. En was de intentie wel zo fout? Ja, de gevolgen weten we allemaal. Maar die intenties, daar gaat het me om. Als je gaat inzoomen op de omstandigheden waarop iemand besluit voor een bepaalde keuze... dan zie je dat het veel genuanceerder ligt dan altijd is. wordt volgespiegeld... Bettina Drion en de verhalen van kinderen van foute ouders... die te vinden zijn in het boek Scherven, dat afgelopen maart is verschenen. U luistert naar de NOS, een extra uitzending van de NOS, het Radio 1-journaal. Voor een rechtstreeks verslag van de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam... gaan we nu over naar verslaggever Menno Reemeijer. Goedenavond, welkom op de Dam, waar het uh, bijzonder druk is dit jaar... Mensen staan tot op het Damrak, tot op het Rokin. En zelfs achter het monument, waar je nauwelijks uitzicht hebt op wat er voor het monument gebeurt, staan de mensen rijen dik. Um, heeft wellicht te maken met het feit dat het de eerste keer is dat de nieuwe koning en koningin hier de krans zullen leggen. Willem-Alexander, natuurlijk de afgelopen jaren, vaak met zijn moeder, prinses Beatrix. Die is er vanavond niet bij, maar toch. Een enorme drukte hier de kransen komen aangedragen door de scouts onder meer... die de krans ook aan zullen rijken. De drukte kan ook te maken hebben met het feit dat het op een zaterdag is... goed weer is, hoewel het nu al wat fris begint te worden op de Dam. Mensen zullen blij zijn dat ze een wat dikkere jas hebben aangetrokken... en dat het midden in de vakantie valt. De muziek die net begint wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Luchtmacht... Ze spelen de proloog. Een vast stuk, altijd in aanloop naar de twee minuten stilte. Proloog tot de doden is dat. Een compositie van Rob Gorenhuis, speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Sinds 2000 wordt het ieder jaar gespeeld. Het is gebaseerd op het gedicht tot de doden van Ed Hornick. De journalistdichter die in de oorlog in Dachau terechtkwam En daardoor de Amerikanen werd bevrijd. De herdenking hier op de Dam sinds 88 Eigenlijk pas een nationale herdenking. Daarvoor was dit een herdenking van alleen de gemeente. Maar sinds 88 ook anders. De motivatie voor Nederlanders. Want ieder jaar wordt er ook een onderzoek gedaan. Het Nationaal Vrijheidsonderzoek. Nou, daar blijkt dan wat Nederlanders vinden van 4 en 5 mee. Wat het belang is. Nou, het belang ligt vooral in de actualiteit en in de verhalen van familie en vrienden. Drie kwart van de Nederlanders kent iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Het draagvlak voor de viering op 5 mei en de herdenking op 4 mei is al jaren groot. Dat is eigenlijk constant zo rond de 85 procent vindt mensen het belangrijk dat op 4 mei het wordt herdacht. Wat opmerkelijk is, is dat steeds meer mensen het belangrijk vinden naarmate de oorlog verder achter ons ligt. Dat is inmiddels bijna 90 procent. Er is ook gekeken naar wat jongeren vinden. Niet geheel onbelangrijk, want die hebben ook een steeds grotere rol in dit geheel. De jonge veteranen. Ze vormen nu bijvoorbeeld ook het erecouloir, het pad waardoor koning en koningin lopen van paleis naar de dam. Daar staan jong en oud, jonge veteranen naast oude veteranen. Voor jongeren, en dan gaat het om jongeren tussen de 13 en 17, die maken zich vooral zorgen over huidige oorlogen en conflicten als aan 4 mei denken. In dat opzicht heeft de actualiteit een grote invloed op de mate waarin Nederlanders 4 en 5 mei waarderen. Bijna 6 op de 10 ondervraagden noemen het nieuws of de actualiteit als reden om 4 en 5 mei belangrijk te vinden. En wanneer naar oorlog wordt gevraagd worden veel actuele conflicten genoemd. Eh, niet zo gek natuurlijk met Afghanistan zoals we dat gehad hebben de afgelopen jaren en nog steeds hebben. En natuurlijk ook eh, sinds de afgelopen jaren de conflicten in Syrië. Maar wat dan ook opvalt is dat 30%, eh, voor 30% van de mensen... de Tweede Wereldoorlog nog steeds bovenaan staat... als het gaat om waar, denk je aan bij 4 mei. Er worden zometeen hier op de Dam een aantal kransen gelegd. Eh, dat gebeurt voordat de twee minuten stilte beginnen... door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En na de twee minuten stilte zullen ook nog andere kransen worden gelegd... Er wordt een gedicht gelezen, dit jaar is dat door een jongere uit Utrecht. Het signaal klinkt intussen bij het paleis dat koning en koningin op het punt staan het paleis te verlaten. Um, dat gedicht door een jongere uit Utrecht, waar morgen de viering van de bevrijding begint. Ieder jaar is er eigenlijk een, een, een wedstrijd, dit jaar gewonnen door de 16-jarige Roos Reinarts van het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Zij draagt haar gedicht zometeen op, nachtelijke overdenkingen. Andere finalisten die zijn dan weer uh, te horen bij andere herdenkingen... in de voormalige kampen, bijvoorbeeld Westerbork, Vught en Amersfoort. Kijk even naar het paleis. Volgens het draaiboek van het 4 en 5 mei-comité... <coughs> hebben koning en koningin inmiddels het paleis verlaten. Maar ze zijn nog niet te zien op het... Uh, Eerde couloir lopen nog net, zie ik wat bewegen... achter de mensen daar helemaal aan de andere kant van de dam. Nu komen ze het couloir opgelopen. Wat gebeurt er zometeen nog meer? Um... Zijn de majesteit de koning en hare majesteit de koningin. Dat is de stem van de ceremoniemeester Erik Beurmeijster. Hij kondigt aan dat koning en koningin onderweg zijn. Er zal ook gelezen worden, een voordracht worden gehouden... door Peter van Um, de oud-commandant der strijdkrachten. Het verhaal van hem is bekend. Hij verloor zijn zoon in Afghanistan. Twee weken later stond hij weer bij de herdenking hier op de Dam. In 2008 was dat. Hij zal daar straks over spreken in zijn toespraak... zoals er jaarlijks een toespraak worden gehouden. Verder zullen kransen worden gelegd door autoriteiten... door de Nederlandse regering. Hey! door leden van het kabinet, premier Rutte... en ook door de gevolmachtigde ministers van de andere drie landen... binnen ons koninkrijk, Aruma, Curaçao en Sint Maarten. Ik zie dat koning en koningin bijna zijn aangekomen... bij de eerste treden van het monument bij de Dam.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 Als eerste een krans bij het Nationaal Monument. De koning en koningin komen naar voren. Adjudanten hebben de krans inmiddels opgepakt. De koning en koningin zullen die samen aanpakken en op de daartoe geplaatste stander zetten. De koning dus niet in Militair uniform. Dat had nog eventueel gekund. Hij mag het uniform nog ceremonieel dragen. Maar hij heeft daar niet voor gekozen. Hij heeft bij het aanvaarden van zijn koningschap... ook zijn functie van functioneel militair moeten neerleggen. En dus vandaag, anders dan in andere jaren, gewoon in pak. Dan klinkt zo het signaal tattoo. Dat wordt geblazen door trompetiste Jean-major John Bessens... En dat zal de twee minuten stilte inluiden. Niet alleen hier op de Dam, maar in heel Nederland. En ik vertel het ieder jaar, maar ik doe het nu nog maar een keer. Het signaal tap toe, dat is niet te verwarren met de Anglikaanse last post. wordt vaak gedacht, het is echt iets anders. Tap toe was van oudsher binnen de krijgersmacht. Precies wat het zegt, het signaal dat de tap toe gaat, Dit gaat dus. Maar nu inmiddels heeft het ook een andere betekenis. En zal het zo klinken ruim een minuut totdat de twee minuten stilte in Nederland in acht worden genomen.